Alles heeft een einde en een worst, wel twee. Een worst, wel twee, een worst, wel twee. Alles heeft een einde en een worst, wel twee. Dus zing maar met ons mee. Hey! Een truckchauffeur uit Os hey! reed zijn wagen tot, tot los. Alleen zijn stuur bleef heel. Toen klonk er uit zijn keel. Hey! Alles heeft een einde en een worst. Een einde en een worst wel twee, je maar met ons mee. Hey! Alles heeft een einde en een worst wel twee, een worst wel twee, een worst wel twee. Alles heeft een einde en een worst wel twee, je zing maar met ons mee. Hey! Een rockster op het dak, die was het zingen zat. Toen sprong hij naar beneden.